2 uur Clemens Peters met het NOS Journaal. De eerste marathon op natuureis van deze winter zal waarschijnlijk woensdag worden gereden. De KNSB hoopt daar in de loop van de komende dag uitsluitsel over te geven.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 De temperatuur daalt naar min 5 tot min 9 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met kans op sneeuw. En het gaat morgen zeker 1 graad vriezen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Willem de Gelder. Goedenavond. u luistert naar Dit is de Nacht. Wij gaan de komende drie uur u de ruimte geven... voor uw verhalen, herinneringen en belevenissen over verschillende onderwerpen. We gaan het vannacht bijvoorbeeld hebben over streektalen... die naast het Nederlands nog meer gesproken worden in ons kikkerlandje. Volgens UNESCO zullen er in de toekomst 90% minder talen gesproken worden op de wereld. En hoe staat het er eigenlijk voor met bijvoorbeeld het Fries... of het neder saxisch of het Limburgs of het Zeeuws? Zullen die talen het overleven? We gaan het daar na half vier over hebben... En tot die tijd een ander onderwerp. Wat doe je als je kind verslaafd is? Of als je vader of je moeder verslaafd is? Het heeft een gigantische invloed op je leven... maar toch is er weinig hulp voor familie van verslaafden. Afgelopen week deed in het AD Luke Kessels haar verhaal. Ze was 25 jaar lang bekend als Lieve Mona in de Rollenblad Story. Daar beantwoordde ze vragen van lezers. En zij groeide op met een alcoholistische moeder. Ze voelde zich daardoor eenzaam en minderwaardig... en droeg die gevoelens een leven lang met zich mee. Over dat onderwerp de, de naaste van een verslaafde, gaan we het de komende anderhalf uur hebben. En dat ga ik doen met drie gasten. Veronica Rasch, zij is uh, directeur van Stichting Naast. Zelf uh, uh, uh, ja, dus bezig uh, met dat onderwerp, toch, uh, Veronica? Ja, klopt. Veronica Riesch. Riesch. Ah, kijk, nou, dat uh, moeten we wel goed zeggen. Um, uh, uh, jij helpt dus de naasten van verslaafden, eigenlijk. Ja, we hebben een uh, stichting die informatie en ondersteuning biedt... aan naasten van verslaafden. Dus wij doen echt niets met de verslaafden zelf... maar richten ons echt puur en alleen maar op de naasten. Oké, okay, dus, dus dan uh, de verslaafde zelf, die, daar heb je dan andere instanties voor? Ja, daar, daar is genoeg voor in Nederland. Uh, het is helaas uh, vrij slecht uh, geregeld voor de naasten. Um, omdat eigenlijk niemand precies weet wie er verantwoordelijk is... voor de vergoeding daarvan. Uiteindelijk komt het dan dus neer op geld. Dus zorgverzekeraars uh, die zeggen het staat niet in de zorgverzekeringswet. Dus als ze niet bestaan, dan kunnen ze ook niks hebben. En uh, de overheid die uh, noemt het overbelaste mantelzorgers. Dus daar valt het onder. Oké, okay, overbelaste mantelzorgers. Nou, die komen ongetwijfeld uh, nog voorbij. De komende twee uur verder zit ik hier ook nog met een vader en zoon. Alvaro en Sander Bergsma. Alvaro, uh, ex-verslaafde uh, had ik begrepen. Ja, hele avond. Ik ben Alvaro Bergsma. Ik ben uh, ex-verslaafde, klopt. Oké, okay, en, en zou je kunnen vertellen waar je ooit aan verslaafd was? Ja, ik was ooit verslaafd aan uh, cocaïne, alcohol en uh, um, nou ja, voor eigen, meerdere soorten drugs. Maar voornamelijk was het alcohol, coke en uh, gakverslaving. Oké, okay, en jouw vader zit naast jou uh, ongetwijfeld ook uh, veel bij betrokken geweest, uh, toch? Uh, inderdaad, uh, als ouder uh, sta je er altijd uh, dicht, uh, dichtbij en uh, het raakt je altijd uh, dubbel. Ja, je mag iets dichter bij de microfoon gaan zitten. Uh, ja, dank je wel. Dan ben je iets beter te horen voor de luisteraars. Um, uh, uh, uh, ja, ik zie allemaal camera's en zo hier in de studio. We zijn echt een beetje multimediaal aan het zijn vandaag. Alvaren, wat heb je precies allemaal meegenomen? Klopt, ik heb mijn twee hele goede vrienden meegenomen. Uh, die helpen mij met vloggen. Ik ben een vlogger. Ik uh, vlog over herstel. Ik uh, vlog over, uh, over persoonlijke ontwikkeling. Uh, dat kanaal ben ik begonnen om uh, mensen die uh, verslaafd zijn en uh, voornamelijk ook om mijn eigen ontwikkeling te volgen en uh, om mensen mee te laten kijken in mijn leven, in mijn bewogen leven van, uh, als een verslaafde en uh, als uh, herstellende van een verslaving. Oké, okay, en dus je bent nu eigenlijk dit ook op een vlog aan het zetten eigenlijk krop, deze uitzending. Kopt kopt kopt. Het is uh, live en uh, weet je <lacht> live allemaal, ook zelfs. Ja. Okay. Nou, oké, okay, nee, niet live. Ik bedoel, maar. Uh, <lacht> Het, het, het is voelen live, lijkt het zo. Zeggen. Ah ja, het ja. gaat nog live. Het dus gaat nog live. Ja, ja. Precies. En, nog en als mensen dat nou laten terug willen kijken, waar moeten ze dan kijken? Nou, dan, moet, dan uh, mogen ze kijken op uh, de vlog uh, van Alvaro Bergsma. Als ze dat intoetsen op uh, Google, uh, ALV, ARO en dan Bergsma. En dan Daijo Lifestyle, dat zo heet mijn kanaal. En okay, uh, daar Daijo. kunnen ze mij op vinden. Daijo, ja, klopt. Oké, okay, D-A-I-Y-O. Klopt. Al dat begrepen. Ja, nou, hebben we ja. dat ook nog goed gespeeld? Hartstikke bedankt. En Veronica, ja. heb je, je al vaak op een vlog gestaan? Nee, dit nee, is first. <laughs> nou, de hele nieuwe ervaring hier. <laughs> okay. um, ik ben ook benieuwd naar uh, of er mensen thuis zijn... die uh, bijvoorbeeld een familielid hebben... wat uh, verslaafd is of verslaafd is geweest. Uh, dan kunt u bellen 0800-1121... of een stu berichtje sturen naar de NPO-app. Meepraten kan ook via Twitter met de hashtag Dit is de Nacht. Eerst muziek. Night train to Georgia van Gladys Night. Dit is de nacht met Willem de Gelder. We hebben het over de naaste van verslaafden hier in deze uitzending vannacht. U kunt meepraten 0800 1121 of een berichtje sturen via de Radio 1 app om te reageren op dit onderwerp. Heeft u bijvoorbeeld familieleden die verslaafd zijn of uh, die verslaafd zijn geweest? Of bent u het misschien zelf en uh, ja, wilt u uh, erover vertellen? Dan kan dat dus allemaal via dat nummer 0800 1121. Ik zit hier nog steeds met Veronica Ries en Alvaro en Sander Bergsma. Alvaro, ik wil met jou beginnen. Ik vroeg jou net waar je precies aan verslaafd ben geweest. Nou, dat was uh, onder andere alcohol en uh, verschillende soorten drugs. Uh, hoe is dat zo gekomen? Uh, nou, ik ben uh, uiteindelijk, of ik ben verslaafd geraakt. Uh, ik heb, een, ik had een beetje een lastige jeugd. Ik was veel racisme in het dorp waar ik woonde. Um, en ik heb een uh, mijn persoonlijke ontwikkeling, of uh, hè, persoonlijk had ik nogal uh, nou ja, wat wat lastige uh, dingen waar ik mee om moest gaan. Zeg maar in, in de identiteitscrisis, zoals ik het zelf altijd om, om een beetje omschrijf nu. Um, ik wist, ik wist nooit goed van um, ja, me, hoe ga ik nou om met, met mijn onzekerheden uh, als, als iemand in een, uh, met een donkere huidskleur in een dorp waar uh, he, apartheid best wel speelde. Mm -hmm. En um, daar heb ik last mee gehad en uit, op den duur ging, die, ging dat om in een, in een soort van eetverslaving... En, Um, ...leerde ik alcohol kennen. En ik merkte dat alcohol en, en het feestjes uh, in, me, in het dorp waar ik dan vandaan kom dat dat, dat, dat, dat, dat, ...dat dat mij helemaal overnam. Ik voelde me niet meer onzeker wanneer ik alcohol dronk. En, uh, en dat ging eigenlijk door in een kookverslaving. En uiteindelijk in een gokverslaving omdat ik mijn koop niet meer kon betalen. En dat ging steeds erger en erger. Dat is even in het kort zeg mm -hmm. maar, hoe mijn verslaving eigenlijk uh, tot stand is gekomen. Ja, en die alcohol, op welke leeftijd bijvoorbeeld begon dat? Um, alcohol begon op 12. Ik, ik dronk dan op, op bruiloften op feestjes van familie. Um, ik kreeg dan de restjes van, uh, van familieleden, van ooms. Van, van, hey, ik vroeg dan van een uh, oom van hey, mag ik een slokje bier? En op een gegeven moment kreeg ik ook een, een glaasje bier. En, en ik ontdekte al heel snel van hey, door mijn gedrag en door mijn clown gedrag kreeg ik ook veel voor elkaar. En uiteindelijk dan slop dat er een beetje in. En uiteindelijk ging ik ook op de straat ging ik drinken uh, achter de kerk en uh, na school en voor school en ik maakte er een soort van uh, ja feestje echte feestje van mm -hmm. uh, party hardy en dat was gewoon mijn leven. Ja, okay, dus hoeveel dronk je dan? Ik dronk, um, nou, dus eigenlijk wel op, op die feestjes dronk ik echt wel. Tot ik, lave, tot ik echt wel al een beetje uh, een rode kop begon te krijgen. En dat ik op de tafel begon te, te staan en te zingen en te dansen. En um, ik dronk dan, uh, nou ja, totdat ik dronken was. En dat was ik al vrij snel. want ik, ja, als je op uh, al die leeftijd ja. bent, dan gaat dat vrij hard. Ja, ja, ja en dat, dat uh, door middel van, uh, wat mijn vader zei altijd wel. van, uh, Je moet niet meer drinken, want je kop gaat kapot. En toen ik op een gegeven moment 16 jaar oud was. Dan was het zeg maar zo dat ik naar feestjes ging. En uh, dat er geen rem meer op zat. En dat ik ook daarin met vrienden nog leuker tijd begon te krijgen. En dat ik echt begon te vergeten ook hoeveel ik dronk. Dus het binge drinken, dat werd toen ja. echt in mijn leven... dat nam mijn leven ook een beetje over. Al in de kroeg. En iedereen kende mij ook van, oké, okay, ja, hij, hij drinkt al heel veel. En hij durft dat ook dan allemaal, hè, zo. Ja, ja, dat is ook wel een soort van stoer misschien op die leeftijd, ja. of niet? ja, ja ja want ik voelde me niet, eigenlijk nooit echt, echt super stoer ik, ik was heel onzeker eigenlijk en heel ik was uh, weet je van jongs af aan, uh, weet je een onzeker jongetje altijd en ja dan dan voelde ik dat even niet weet je wel dus ja. nou, nee. alcohol is nog wel vrij makkelijk om aan te komen je kan het in elke kroeg kopen en elke supermarkt kopen maar je vertelde net cocaïne dat wordt dan een stuk lastiger toch absoluut absoluut ja ik weet nog heel goed uh, uh, in Heerenveen. Uh, daar kwam ik op school toen ik, uh, toen ik 14, uh, 14 jaar was. Dan zat ik in de brugklas. En uh, toen leerde ik heel, veel, heel snel heel veel jongens kennen op de straat. En toen ik 16 was, toen kreeg ik een auto-ongeluk. En kon ik mijn basketbalcarrière uh, wel fluiten eigenlijk. Uh, het ging niet meer goed. Tot op een gegeven moment er een jongen naar mij toe kwam. En die zei van... Uh, hey, moet je dit eens proberen? Uh, misschien ga je hierdoor weer hard, sneller lopen en kun je weer op het oude niveau komen. Want ik was echt heel goed. Ik stond echt uh, voorgaan om in een selectie te komen. En op dat moment uh, nam ik die kans aan. Ik, en ik was heel gevoelig daarvoor. Eh, van, ik, werd heel snel, ik was heel beïnvloedbaar. Mm -hmm. En die jongen die zei van, uh, nou moet je dit eens proberen. Dus dan ging ik met basket, we ging dat eens proberen met trainen. En toen zag ik opeens dat ik al de, de beste jongens voorbij liep. En ik merkte dat uh, cocaïne echt gewoon ook uh, mijn gevoel... Uh, zeg maar, uitschakelde. Dus de pijn die ik voelde in mijn knie... waarmee ik dat ongeluk ook had gehad. En uh, de feestjes die, die mij vermoeid maakten... maakten me niet meer vermoeid. Ik werd, ik werd ja, onweerstaanbaar. Weet je, ik kon alles aan op dat mm -hmm. moment. En met twee baantjes die ik op dat moment had. Dus ik kon alles, weet je wel, handelen op dat moment. Ja, ja want dat was ook de reden waarom je eraan begon. Omdat, je eigenlijk, uh, omdat het gewoon te zwaar was om dat allemaal te doen. Ja, absoluut. Ah. Ja. En uh, hoe, uh, hoeveel cocaïne gebruikte je dan uh, in die tijd? Eerst was het alleen weekenden. En dan gebruikte ik drie gram in een weekend. Uh, als ik meer verdiende, dan uh, ging dat, werd dat meer. Uh, pas op latere leeftijd ging ik echt meer, meer en meer gebruiken. Dus hè, dan, dan hebben we het echt over uh, vijf, uh, zes gram per weekend. Maar dat was echt maar... Uh, Zeg maar, meer altijd weekends. Hè? Mm -hmm. um, en, en op latere leeftijd. Ik, heb altijd drie, ik zeg altijd, ik heb drie fases meegemaakt in mijn leven. De ontdekkingsfase: van hé, hey, wat is cocaïne, wat is drugs, wat is MDMA, wat is speed, wat is dit, wat is dat. En ik had op een gegeven moment de, de, de manier waar ik verslaafd werd. Dus ik zag dat dat heel veel van mij bracht. Dat het mij heel veel opleverde. kook en, en, en alcohol en drugs. En dat was zeg maar een beetje de fase dat ik verslaafd begon te worden. Mm -hmm. dat ik erin zat. En mijn destructiefase. Dus de fase dat ik in, uh, in de kliniek belandde. Dat ik niet meer wou stoppen. Dat ik niet meer tegen mezelf kon zeggen. Hé, hey, um, je moet nu echt niet meer naar die dealen toe gaan. Maar uiteindelijk wel doen. En dan toch maar alles opgeven. Weet je, het kan me niks meer schelen. En dan werd ik ontslagen. Dus dat was echt de destructiefase van ja. mijn leven. Ging alles kapot? Alles ja. ging kapot. En dan ja. kon het me ook niet echt meer schelen. Het enige wat, me wat, wat ik belangrijk vond. In, in, in, in, later toen ik, uh, toen ik 22 was, werd, toen dacht ik: van, Weet je, uh, fuck it. Ik wil gewoon. Uh, ik wil gewoon gebruiken. Mm -hmm. En zoveel mogelijk. En meer dat, dat gevoel uitschakelen waar ik last van had. Ja, ja want je beschrijft eigenlijk twee dingen. Je, je schakelt enerzijds je gevoel uit. Ja. Maar anderzijds krijg je er wel weer een heel positief gevoel. Ja. Zeg maar. Je bent onoverwinnelijk. Je kan alles. Precies. Uh, en dat, dat zijn dan die twee verslavende elementen daarin. Ja, en dat maakt het ook zo ontzettend verslavend dat je die, dat je die golven die hebt. Weet je, de ene keer voel je zwaar depressief... en de andere keer voel je echt onverwinnelijk. En je wilt dat gevoel vasthouden. En elke keer dan merk je dat die depressie en dat die leegte... en dat, die, dat zwarte gat waar ik elke keer in viel, dat dat, dat, dat, dat, dat dat mij helemaal overnam. En dat zorgde weer dat die drang om weer te gaan gebruiken... om weer datgene te, te, willen, te willen voelen weer opnieuw in mijn leven kwam. Dat ik dat weer echt weer moest hebben. En ik had ook verder niet echt wat... Weet je, ik was maar een uh, onzekere jongen die, uh, die, die alleen maar op zoek was naar trails. En, en weet je, dat vlugge leven. En voor de rest, weet je, mijn vrienden verloor ik en uh, geld verloor ik. Ik, weet je, ik. ik verloor op een avond dat ik ging gokken bijvoorbeeld 4000 euro. En dat was weet je, een hele gekke waanzin, waan, waanzin was dat allemaal, weet je, wat ik in leefde. Mm -hmm. Dus ik had ja. nooit een stabiel en, en goede basis in mijn leven. En dat, en, ja, waardoor je weer ging gebruiken. Omdat, je, ja, wat heb ik eigenlijk, weet je. Ja, heb je hebt niks om te op terug te vallen eigenlijk. Nee. Wat, wat, wat, dat gokken, vertelde je net, dat kwam ook door je verslaving, toch? Om dat te kunnen betalen? Absoluut. Ja, maar op een gegeven moment... ik, ik had een uh, relatie met een uh, heel leuk meisje... een heel mooi blond meisje... en daar was ik helemaal verliefd op. En uh, ik weet je, ik was, ik was toen 17 jaar... maar ik, ik, ik kon nooit goed met relaties omgaan. Ja, ik ben, ben geadapteerd. Ik, ik had altijd moeite om ook te hechten aan mijn ouders. Ik had moeite om te hechten aan, aan mensen die, die me dierbaar waren. Want het, als het dichtbij kwam, dan neem ik afstand. En op het moment toen die gokverslaving... Zeg maar, echt uh, de overhand ging nemen in mijn leven... was het echt zo van... Ik, ik liep weg voor mijn, voor mijn relaties en voor mijn problemen. Dus ik ging gokken... Om, uh, om, om, om maar weet je, weg te zijn bij dat, bij dat gevoel, om maar dicht bij, mij, bij de mensen te zijn. Heel gek is dat, maar zo ging ik ermee mm -hmm. om. Weet je. Zolang ik mijn gokte, dan speel, nou, een spelletje speelde, kreeg ik die euforie. Kreeg ik, die, kreeg ik die, ja, die, die, dat gevoel van wat, uh, wat ik in mijn normale leven niet had, die winst. Want ik won nooit, ik verloor alleen maar dingen. Dan had ik zeg maar datgene wat ik eigenlijk wou hebben, dus die, die, die jackpot. Daar was ik elke keer naar op zoek, die jackpot. Mm -hmm. Heb je ooit wat gewonnen daarmee? ja zeker ik heb één keer 10.000 euro gewonnen. Dat was een online casino. Um, wat ik uh, tot slot in een week later weer allemaal verloor. Och, ja. ja. <laughs> Omdat in een online casino gaat... Ja, dat moet ook maken. verdiend maar... worden natuurlijk. Dus uh, daar je, verlies je meestal. Ja, en ik heb één keer gewoon een casino... Heb ik, uh, heb ik een keer, uh, nou, laten we zeggen... gemiddeld een keer 3.000 euro op een avond uh, gewonnen, Ja. Oké, okay, maar dat heb je uiteindelijk ook weer allemaal uh, uitgegeven? Nee, ik geval. heb ook wel hele vette tijden uh, beleefd met dat geld, mm -hmm. Maar uh, weet je, op een gegeven moment ga je dagen, zit je dagelijks in het casino. Op een gegeven moment dacht ik, hoe langer ik er zit, hoe meer ik verdien. Maar dat was niet het geval. Uiteindelijk won het casino altijd. Ja, ja precies. Ja. En um, bijvoorbeeld, uh, praat me even, de, de, de, die, die cocaïne bijvoorbeeld, wat kost dat? Ik heb echt geen idee. Het kost ongeveer 50 euro de gram. Okay. Um, en, als ah, je, ja. en als je er wat langer in zit... Dan leer je een beetje de mensen kennen en dan ze ah, ja, dan, dan krijg je behoorlijk wat korting. Weet je, op een gegeven moment is het 2 voor 60 euro. Op een gegeven moment is het 3 uh, voor 80 euro. Op een gegeven moment is het 4 uh, voor 90 euro. Weet je, op een gegeven moment dan leren ze je kennen en dan doen ze allemaal troepen bij. En dan, uiteindelijk is het hartstikke makkelijk allemaal te krijgen. Weet je, dus als je een beetje de mensen kent. Mm -hmm. ja. ja, Laten we de luisteraars niet te veel tips geven hoe ze aan cocaïne moeten komen. Dan krijg ik nog ruzie. Ja. Um, maar dat is ook niet mijn bedoeling. Nee, dat nee klopt. Sorry. Het is maar om je een grapje. beetje weg <laughs> ja, nou ja, nou Ja, maar om even een beeld te geven van wat, ja. wat dat kost. Ja. Um, hoe lang is het geleden dat jij uh, uh, nou ja, gestopt bent met hulp? Uh, gestopt bent met hulp? Nou ja, ik bedoel, de, ik bedoel, ik wilde vragen dat je gestopt bent. Maar dat klinkt alsof je het allemaal zelf hebt gedaan. Maar ik gok dat dat niet zo heel makkelijk gaat. Nou, ik geloof daar wel in. Ik geloof, dat je oh ja. het, ik geloof dat je het helemaal zelf doet eigenlijk. Je bent de enige die ook kan veranderen. Mm -hmm. Ik geloof daar heel heilig in. En uh, natuurlijk heb je, um, heb je mensen die je helpen om, om je heen. Ik geloof, ik geloof echt uh, dat um, voor mij mijn grootste um, uh, bron van inspiratie of motivatie om te stoppen was ook mijn vader en mijn moeder. Die hebben mij uiteindelijk ook daadwerkelijk die motivatie gegeven. Maar die hele weg die ik heb door, doorgemaakt mm -hmm. in mijn leven, dat heb ik zelf gedaan. En hoe lang is dat geleden dat dat begon? Uh, mijn mijn, verslaving begon dus op mijn uh, zware verslaving begon op mijn 16e. Dat die hele weg. Uh, met hulpverlening, VNN. Uh, weet je, dat zijn allemaal organisaties die mij hebben geholpen. De GGZ natuurlijk. Mm -hmm. en, um, dat is van mijn 16e tot mijn, um, nou, laten we zeggen, tot, mijn, tot mijn 24ste ben ik in de hulpverlening geweest. Daarna nog wel coachgesprekken gehad. Maar daarna nee, geen hulp meer gehad. Daarna heb ik het zelf gedaan. Oké, okay, oké. Okay. Dus je bent al wel weer een tijdje hersteld? Of ja. of ja. Kun je dat zo zeggen, hersteld? Nou, ik heb het overwonnen, laat ik het zo mm -hmm. zeggen. Ik heb mijn verslaving overwonnen. Ik, heb, uh, ik, heb, uh, twee, ik ben nu twee jaar en, uh, en uh, twee maanden clean van uh, alcohol, drugs en uh, van gokken. En um, dat wil ik zo houden. Ja, ja. Hm. mooi uh, ook dat je het zo in maanden ook bijhoudt, zeg ja. maar. Dat is als een soort jubileum. Ja, nou, ons, uh, ja. <laughs> ik hoorde net zelfs uh, van... Uh, onze collega hier, die, die, die, die, houdt het zelfs per echt, die weet het precies de, echt de dag ook dat ze gestopt is. Dat vind ik ook wel heel bijzonder. Ja, precies. Want ja. jij bent ook verslaafd geweest, uh, ja. uh, Veronica. Waaraan? Hetzelfde uh, verhaal. Zelfde verhaal, ja. oké. Okay. Ja, ik denk dat het ook belangrijk is om te begrijpen... Dat, waarom gebruikt de verslaafde? Omdat hij niet met zijn emoties kan omgaan. Nou, als je dan alleen het middel wegneemt... dan kan iemand nog steeds niet met zijn emoties omgaan. Dus in principe is het middel ook helemaal niet relevant... Nee. Het is dus het feit dat je iets van buiten jezelf gebruikt... om je anders te voelen dan dat je voelt. En, en al helemaal in deze tijd is het gewoon... vroeger had je natuurlijk echt die hele ouderwetse alcoholisten... met die hele dikke neus, en, maar dat is helemaal niet meer. Het is gewoon voor ons, eh, voor, voor jongeren... is het gewoon echt heel erg gewoon wat, wat voor handen is dat pakje. Oké, okay, en wat was dat bij jou? Dus al, ook drugs, overwegend alcohol, alcohol en drugs, ja. ja. En wanneer is dat begonnen? Ik was veertien, toen ik uh, echt wel afwijkend gedrag begon te vertonen. Uh, als we in een tussenuur in de kroeg zaten om huiswerk te maken... dan bestelde iedereen een kopje thee en ik bestelde een wijntje. Dus dat waren wel de eerste tekenen... dat ik, uh, dat ik toch wel een beetje anders in de wedstrijd zat dan de rest. En uh, ja, ik denk in grote lijnen hetzelfde als wat Alvaro vertelt. Hè, de, dat, uh, je, je hebt een bepaalde leegte die je voelt en, en die is moeilijk te verdragen. En uh, je neemt een middel en, en dat gevoel gaat weg. En ja, dat, dat, dat wordt dan ook wel een hele grote motivatie om het te blijven nemen. Ja, is dat dan angst voor dat gevoel dat dat terugkomt? Ja, het is gewoon uh, onwijs pijnlijk. Uh, ja. uh, ik denk, ik, ik ben dan nu tien jaar clean. Dus afgelopen 15 oktober was ik tien jaar clean. En uh, in die tien jaar heb ik zoveel levensverhalen gehoord... van andere verslaafden die in herstel zijn gekomen... En, Eigenlijk begint iedereen hetzelfde met zijn verhaal. Ik had altijd het gevoel dat ik anders was en er niet bij hoorde. Dat is eigenlijk een beetje een soort, uh, ja, de rode draad van iedere, ieder verhaal... wat ik heb gehoord van iedere verslaafde. Mm -hmm. Oké, okay, dus dat, dat, dat, dat, maar dan het middel, dat verschilt dan per persoon, maar dat is dan gewoon maar een toeval of zo? Dat is gewoon, dat is ja. maar net wat voorhanden is. En het is maar net wat, wat eh, sommige mensen die komen eerder in aanraking met blauw en dat werkt. En mm -hmm. uh, ja, een ander die uh, krijgt al vrij snel een wijntje op, op zijn veertiende en dat werkt. Dus het gaat erom dat je dus dat gevoel niet wil voelen. Nee. Zijn het inderdaad... Uh, want uh, ja, we hebben jou net geïntroduceerd. Uh, Stichting Naast uh, zet zich in voor naasten van verslaafden. Dan hoor je waarschijnlijk van die verslaafden zelf ook vaak die verhalen. Dat gaat echt altijd om, om dit gevoel te, uh, ja. te ontvluchten. Ja, gewoon een heel kort door de bocht, makkelijk uitgelegd voor iedereen. Gewoon Waarom gebruikt een verslaafde? Omdat hij niet met zijn emoties kan omgaan. Er is niet een... Um, ja, er is in principe geen andere motivatie om het natuurlijk te gebruiken. En, en op het moment dat een verslaafde nog niet zover is om daaraan toe te geven, dan zal die dit waarschijnlijk niet erkennen. Ja. Uh, maar iedereen die in herstel is, zal dat uh, met 100% beamen. Oké, okay. nou ik ben benieuwd uh, of er ook <tus> luisteraars zijn die dit herkennen. Uh, Bel <tus> ons op 0801121. Dan uh, horen we graag uh, uw verhaal. Ja, ik uh, besef dat het uh, voor sommige mensen misschien moeilijk is om over te praten, of niet? Is het, is het een moeilijke en gevoelig nee, onderwerp? Ja, voor, voor mij niet, maar dat komt omdat ik vrij snel um, door had... dat mijn verhaal vrij uniek is. In die zin dat ik uh, niet doorsnijverslaafd ben. Ik, ik ben gewoon echt een, uh, een goois meisje. En, uh, en door daarmee naar buiten te treden... is het wel taboe doorbrekend. En, mm -hmm. en uh, de reden dat ik er dus zo makkelijk over praat... en dat ik in allerlei tijdschriften en televisieprogramma's... is gewoon omdat ik weet dat ik daarmee een verschil kan maken. Ja, dat mensen geïnspireerd kunnen worden door jouw verhaal. Ja, maar ook, ook dat mensen gaan begrijpen van... hé, hey, het kan dus echt iedereen zijn. He, er zijn, mm -hmm. zijn 1,2,5 miljoen verslaafden in Nederland. Um, dat zijn natuurlijk niet allemaal zwervers die onder een brug liggen. Nee, en nee. Um, ja, doordat mensen zoals ik en Alvaro naar buiten treden... kun je dus echt... Er wordt het tastbaar. Dan zie je dus van, hé, hey, het, het zit dus echt overal. En Het kan iedereen overkomen in ieder gezin. Maakt niet uit hoe liefdevol je ouders zijn geweest. Het maakt allemaal niet uit, want het kan gewoon iedereen overkomen. Ja, Sander Bergsma is hier ook in de studio, de vader van Alvaro. Ik zie jou al flink klikken, euh, klikken knikken net, ja. Uh, herkenbaar. Ja, het verhaal is zeker herkenbaar. Uh, als ouder, uh, ja, je ziet op een gegeven moment uh, je kind afglijden. En, dat, en, en, en daar word je door geraakt. En, dan, uh, je, en je probeert ze iedere keer weer op het goede spoor te zetten. Uh, en ze weten je ook goed, behoorlijk voor de gek te houden. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, je hebt echt wel een hele weg soms te gaan... voordat je er echt achter bent wat er echt allemaal speelt. Ja, en, ik, wat, wat, en ik hoor soms nu nog weer uitspraken van hem. Oh, dat is ook nieuw voor me. Oké, okay, oké. Okay. En, en hoe, is dat, hoe ben je erachter gekomen dat hij verslaafd was? Ja, in het begin noem je het niet uh, verslaafd. Uh, ik denk, het begon met het uh, overmatig drankgebruik. Uh, en, uh, en dat hij uh, nou, op een gegeven moment, uh, dat er een telefoontje uit Drachten komt... dat hij uh, ergens achter een uh, gebouw uh, tegen de muur ligt. Uh, helemaal van de wereld af. Nou ja, dan haal je hem weer op en dan... Uh, en dan is er wat er even gepraat en, uh, ja. en dan krijg je dus even onderling Was eens een discussie van nou uh, laat hem weer gaan of laat hem niet gaan. Ja, en ik heb altijd gezegd uh, hij moet gewoon weer zijn gang gaan want ik, kun, ik kan hem wel opsluiten maar het lost er ook niks op. Dus uh, hij belooft dat hij zijn best zal doen. Nou bewijs dat dan maar. Mm -hmm. En zo uh, hebben we dat iedere keer uh, is dat steeds uh, verder gegaan totdat je op een gegeven moment op een uh, limiet komt. En dan zeg je... Hmm. <laughs> en dan uh, <laughs> moet je toch zeggen van... Uh, sorry, hier is even geen plek meer voor jou. Je nee. moet hulp zoeken. Ja. En dat, uh, <laughs> dat zijn de moeilijke dingen. Ja, ja. Maar dat hoort erbij. Ja. Ik vind en het maar... echt, dat wil ik even zeggen, echt respect. Ik sta hier gewoon met ik hier gewoon te presenteren. Want ik vind het zo knap dat jullie alle drie dat verhaal komen vertellen... Ik denk dat het ook wel belangrijk is dat mensen weten wat er allemaal speelt. Ja, uh, ja voor de luisteraars je... die het niet kunnen zien, Alvaro is nu ook zijn vader uh, een, kop op de, een tik op de schouder aan het geven. Ja. Vriendschappelijk uh, ondersteunend. Ja, nee, maar je, je bent constant bezig ook uh, als er wat speelt. Uh, en, en thuis, of wat dan maar uh, met hem, of dat je zelf er even door zit, of, of uh, thuis loopt de spanning wel eens op. Ik heb uh, ook uh, na mijn werk, mijn, mijn collega's, mijn vrienden uh, die we om ons heen hebben, hebben wij altijd open kaart gespeeld. Hè? En tenminste, we hebben gezegd: uh, ja, er is sprake van verslaving, nu dus nu en, al, en dan. We kregen mensen begrip voor je situatie. Soms moest ik ook wel eens... Uh, ja, dan ging ik gewoon weer van het werk naar huis... omdat er even weer wat speelde. Of, mm -hmm. of, of ik moest in de, later in de begeleiding ook... Uh, in gesprekken met uh, instanties... en uh, therapiegesprekken met hem erbij. Ja, dan moet je dus vrijnemen. Nou ja, om daar goed begrip voor te krijgen... Heb ik ieder, hebben wij iedere keer uh, naar mensen om ons heen en de, naast... en zo uh, hebben we op elkaar gespeeld. Ze hebben van... Oh, uh, dit is er aan de hand. Van de ene kant wel lastig van hem, misschien. Maar van de andere kant, misschien ook even. Uh, een zijn van. hé. Uh, hey, uh, ja, uh, met de delen weten ze ook. En ze kijken misschien even met andere ogen naar jou. Misschien dat het ook de spanning wel verhoogd heeft. Maar van de andere kant, geeft het misschien ook weer het gevoel van. hé, hey, ik moet hier ook uit. Ja, ik denk, ik wou het zeggen. Ik denk dat dat juist alleen maar heel erg hard goed is. En uh, ik ben ook wel onder de indruk van hoe je het deelt. Omdat dat, dit is eigenlijk wat wij iedereen leren uh, die onze stichting belt. Hè. Uh, we hebben een platform helpmijndierbarisverslaafd.nl. Uh, juist omdat iedereen met de handen in het haar zit van help mijn dierbare verslaafd. Wat moet ik doen? En, en, en we leggen ook altijd uit. Ja, een verslaafde die gaat pas wat doen aan zijn gedrag als hij echt de negatieve consequenties ervaart van zijn gedrag. En en ja, zolang die die niet ervaart, voelt hij ook natuurlijk niet de noodzaak om er wat aan te doen. En door er zo open over te zijn en, en het ook met andere mensen te delen... Um, zorg je er wel voor dat iemand echt geconfronteerd wordt... met de, met de schade die hij aanricht. Ja. En, en ja, dat, dat maakt wel dat het proces versneld wordt. Dus, dus dat heb je echt onwijs goed gedaan. Dat is, uh, ja, dat, dat is wat we mensen leren. Dus dat vind ik wel echt heel mooi om te horen. Ja, ja. Alvaren, de, de, die openheid, wat vond jij daar toen van? Ik vond het toen verschrikkelijk. Ja. ja, ik vond het echt verschrikkelijk. Dat de buurvrouw opeens wist dat ik, uh, ik verslaafd was. Maar überhaupt iedereen. Weet je, ik heb, ik heb eigenlijk mijn hele leven bijna gezegd van... Weet je, ik, ik wil liever dat niemand het weet. Ik, wil, ik probeer dat te verbergen voor iedereen. Dat is eigenlijk wat ik, mm. zei, wat ik zei. Ik zei, ik, omdat ik het nog niet geaccepteerd had. Dat ik een probleem had. Dat mijn mm -hmm. probleem, dat dat, echt, uh, dat dat echt ook invloed had op mijn ouders. Op mijn omgeving. Weet je, dus... In het begin wil je het zo klein en zo, zo, zo stil mogelijk houden. Want dan is er nog een achterdeur om weer te kunnen gebruiken. Dat is wat ik dacht. Oké, okay, is dat het inderdaad? Dat mm -hmm. je, Bij dat mij je... wel. Ja. Okay. Want als iedereen het weet. Hey, misschien houdt de biefvrouw je dan wel in de gaten. Weet je, en, en later was het zeg maar zo. Je wou niet op familiefeestjes komen. En dan opeens doorkrijgen van. hé, hey, um, Alvaro. Hoe gaat het eigenlijk met je? En dat je die vraag kreeg. Want ik wou nooit geconfronteerd worden. En dat is ook zo mooi dat ik in de kliniek, toen, toen ik daar zat, dat ik door iedereen werd geconfronteerd. Weet je, je kwam in een aanspreekcultuur waar iedereen je met, je met de neus op de feiten drukte van, hey, wat ben jij een leugenaar? Of wat ben jij aan het proberen? Want dat lukt je hier niet. Weet je, hier hou je ons niet voor de gek. Weet je, je kunt thuis je ouders voor de gek houden, maar je kunt ons hier niet voor de gek houden. En moet je, je moet je, nou ja, houden. Weet je, je moet echt normaal doen. Mm -hmm. Want hier pikken we dit niet. Nee. En dat werd thuis niet zo snel gezegd. Nee, maar dat was dan de, de manier waarop je dan uh, afkikt. Is dat ook mensen gewoon uh, eens even hard tegen je zijn of zo? Nee. Voornamelijk hard tegen je zijn. Maar ook, uh, weet je, je bent continu... Ben je, word je in de gaten gehouden door psychologen, mm -hmm. psychiaters. Je hebt elke week vier gesprekken. Zowel met een, met een coach, met een therapeut, met een PMT'er, met een... Weet je, noem maar op, weet je. er zijn zoveel mensen die jou in de gaten houden en iedereen heeft zijn verhaaltje voor je klaar. Moet je nagaan dat iedereen een diagnose voor je stelt de hele dag. En denk van hé, hey, wat ben jij weer aan het manipuleren? En je hebt drie hagelslagjes extra op je brood gedaan vandaag. En ik denk je van uh, oké, okay, uh, dus jullie houden me zo ver in de gaten en ik word er helemaal gek van. We word gewoon gestoord van je leeft de hele dag met mensen, op, op, met twintig mensen in een huis, een soort gouden kooi. En je denkt van uh, ja, wat de hel, weet je. Dat, dat, ja. ja, weet je daar echt gek van? Ja, ik kan me er, er wel wat bij ik voorstellen. Ik ben echt, ja. echt gestoord van. Want je moet nagaan, weet je, ik was al gehaaid. Weet je, zo noemde ik mezelf ook in die tijd. En zo werd, noemden we elkaar ook. Je werd zo gehaaid dat je zo op elkaars lippen. Je, je ziet zoveel dingen van elkaar, weet je. Als, je, als bijvoorbeeld er, er was één moment, weet je, dan kreeg, mocht je cola en chips in de kliniek. En op dat moment, weet je, dan, dan, dat het op, daar klaar stond op tafel, dan waren er altijd mensen. En die stalen dan al die, kop, die, die, die bekertjes cola voor je weg. En zo was het. Het was één zootje uh, ongeregeld onger onger onger ervoor bij elkaar. En ja, zo ging dat dan. Oké. Okay. Ja. Heb jij zoiets ooit meegemaakt? Alex euh, Alexandra, Veronica, sorry. Uh, nee, een een, een afkliktraject of zo? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik ben uh, ook de kliniek ingegaan. En... Um... Ik denk dat, dat, dat ook dat belangrijk is om te benoemen. Um, wat ik net al aangaf, waarom gebruikte verslaafd... omdat hij niet met zijn emoties kon omgaan. De enige manier om te herstellen van verslaving... Mm -hmm. is ook om in behandeling te gaan in de verslavingszorg. Omdat je dus moet leren omgaan met je emoties. Zodat het nemen van het middel niet meer brengt wat mm -hmm. op kracht. Um, dus ik ben, ik ben ook de kliniek ingegaan. Ik uh, heb daar 28 dagen gezeten... Uh, ik woonde tegenover de kliniek, dat was toevallig zo. Dus ik sliep gewoon thuis, maar ik uh, zat dus overdag in die kliniek. En uh, ja, dat is natuurlijk een pittige tijd. Dat, uh, mm -hmm. Alleen ik, ik had zo'n grote intrinsieke motivatie om, om te veranderen. Dat, ja, dat het, ik heb het als heel fijn ervaren. Het was natuurlijk een puinhoop, maar ik heb het wel echt heel erg fijn ervaren. En die dat wat uh, Alvaro zegt van uh, ik werd er helemaal gek van, had jij dat dan niet? Hmm, nee, maar ik denk dat, dat dat komt ook wel, omdat ik echt al wel helemaal op mijn bodem zat. Dus ik had helemaal geen enkel, um, geen enkele behoefte om nog te manipuleren of te liegen. Of ik was echt al wel helemaal gebroken. Dus ik had echt zoiets van alleen maar van joh kom maar, vertel maar wat ik moet doen, want ik, ik wil gewoon nooit meer het meisje zijn wat ik toen was. Dat is dan wel een andere manier hoe je erin ging dan aanvaren, denk ik. Nou ja, ik, ben, ik weet niet hoe hij zich voelde op dat moment. Oh, absoluut. Kijk, wat, het grote verschil hierin is, weet je, ik heb er een, in de eerste kliniek heb ik bijna een jaar geleefd. Moet je nagaan dat je op een boerderij leeft met wat geiten en wat kippen. En met allemaal van die geheide jongeren. En je leeft daar de hele dag door. En je staat er, Je moet opstaan als een soort van dat, een soort van legerkamp. Weet je. Het is echt een soort van. Ja, Zo'n, uh, wat, je, wat je vroeger... Hoe heette dat ook weer? Zo'n tuchtschool? Zo'n zo school. Oh, een kostschool. kostschool ja. Zo'n ah. zo gevoel had ik. Weet je moest achter die stoel staan... voordat je aan tafel ging. Weet je, er werd gezegd van aan tafel. En dan mocht je aan tafel. Weet je, weet je, en, en, en dat is echt van heel oudsher. Weet je, van, van heel vroeger. En uh, dat is mijn eerste opname geweest. En daar stond ik ook vrijwel hetzelfde in. Want ik was alles kwijt. Ik moest voor de VNN, voor het gebouw rondlopen. Hè. Mijn vader had me de deur geweest. Dus ik moest echt... Ik moest we moesten, ik moest gewoon veranderen. Ik moest weg uit mijn huis. En ik was niet meer welkom. En dat gevoel dat je niet meer welkom bent, weet je, dat doet echt wel iets met je. Dus ik kan me wel zeker wel in, in vinden van. Nu moet je wel. Dus ik ben in Brock Bottom. Ik had geen zet meer. Ik had niks meer. Dus ik, ik had geen. Met mijn ouders die zeiden: je moet aan het werk met jezelf. Dus ik stond er ook zo in. Maar toch iets anders. Ik denk als je er leeft, als je er leeft en als je continu met de neus op feiten wordt gedrukt. En er zijn mensen die niet gemotiveerd zijn, mensen die wel gemotiveerd zijn, weet je. Je leeft met criminelen daar, want er waren heel veel gedetineerden ook daar, en die maak je ook af hoor. Die, die waren echt, er waren geen liefetjes. Je ze elke dag vechten. Je moest vechten voor je brood, om het zo mm te -hmm. zeggen. Zo ging dat. Oké, okay, ik kan me ja. dat uh, er niet zo heel veel bij voorstellen. Ik denk als je dat niet hebt meegemaakt, nee, dat het moeilijk is, is om je voor is, te stellen. Dat is ook heel moeilijk. Ja. Dat is ook heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Ik heb in mijn vlogs, weet je, ik heb ook een vlog gemaakt waarin ik een heel mooi stuk vertel over hoe die tijd uh, zou geweest zijn voor mij. En daar vertel ik ook echt uh, met al mijn ziel en zaligheid... van hoe dat nou ging, weet je. Hoe is dat nou omdat je wordt opgenomen... Hè? je moet je melden in een soort van legerbasisje... en je staat daar en je komt er binnen... en, en er gaat een deur open en je wordt helemaal gefouilleerd... en je wordt echt uh, van top tot teen wordt je gescreend. Je moet alles inleveren. Je moet zelfs je, je bankrekening en alle, alle gegevens... je moet alles uit handen geven. dus Je, je bent op dat moment ook niet... is dat onder curatele, volgens mij heet het zo... Dat is een financiële term. Ja, dat, ja, uh, ja. Ja. Dus je, je, je financiën worden eigenlijk uit handen gegeven aan de VN. Dus je bent alles kwijt. Mm -hmm. en dus, je, dus zo gaat dat, weet je. En daar vertel ik dan ook in in mijn vlog... om een, een beeld te geven van hoe dat moet geweest zijn. En het is dus ja. denk ik wel belangrijk om, om heel even te onderstrepen... dat dit niet... De meest gangbare uh, uh, manier van verslavingszorg is. He, dus voordat de luisteraars allemaal zich uh, helemaal uh, schrikken <laughs> en denken dat. dat inderdaad. allemaal een jaar lang. Uh... Ja, want dat is helemaal nee. niet zo. Um, uh, de verslavingszorg is inmiddels uh, zo ingericht. Dat, dat de ambulante zorg. Uh, altijd gewoon de eerste basis is van. Uh, van, van, van, van een traject. Mm -hmm. Dus ze gaan eerst kijken of je op alle ambulante basis geholpen kan worden. Dat betekent dat je bijvoorbeeld van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 naar de kliniek gaat. Of als je nog heel goed functioneert, uh, dat je dus gewoon kunt werken en dat je s'avonds uh, naar de kliniek gaat. Nou, als je dat hebt doorlopen en het heeft niet gewerkt, dan is opname een, een, een, een optie. Maar dat is zeker niet de eerste optie. En, um, en dan is een opname... Uh, doorgaans... 28 dagen... Uh, in een verslavingszorginstelling in Nederland. Um, waarbij je gewoon... hele intensieve begeleiding hebt. en um, Waar je dus alles wel doet. Eigenlijk een beetje zoals Alvaro beschrijft. Uh, je wordt zocht dus gewekt. En dan ga je met elkaar wandelen. En ontbijten. En mediteren. En dan heb je groepssessies. En individuele sessies. En, um, dus je hebt dan wel een redelijk strak regime. Want, want, want eh, ik denk dat, dat de basis van herstel ook voortkomt uit structuur. Want dat is denk ik wat iedere verslaafde gemist heeft. Um, maar dat, dat de manier waarop Alvaro is, uh, is clean geworden... is niet um, zoals dat normaliter gaat. Nee, precies. Dat is een, een wat extremer traject. Ja. Uh, ja, dit was ook mijn eerste traject. Dit was toen ik 20 jaar oud was. Mm -hmm. Kijk, en, uh, het is, de zorg is zo ongelooflijk veranderd. Weet je, er, er is, er is een, waar ik in de kliniek waar ik de laatste keer zat... Hè, dat was een Vossenlo. Die kliniek de, en dat is ook helemaal veranderd. Eerst was het zeg maar zo dat je zes tot acht maanden in behandeling kon gaan. Dat bestaat nu niet eens meer. Nee. Het is allemaal verkort. Er is, er is daar heel erg in gekort. In de zorg, in dat stuk. Want het, het, het kost gewoon te veel geld. Mm -hmm. Weet je, ja. Want je zit daar en je hebt dat bed. Je slaapt daar. En het is eigenlijk gewoon kosten van ja ik weet niet de overheid als, nee. als ik het goed ja, heb het dus, dus ja. iedereen die de zorgverzekering betaalt ja, betaalt er mee ja. Hè? Ja. dus zo ja. werkt dat en, en, en uh, het is ook niet per se effectief nee want want je wordt natuurlijk uit je de reden waarom ambulante zorg zo belangrijk is is omdat je dus clean wordt in je eigen habitat en uh, ja, als je op een ja dat je er dus aan wenst en dat je het in je normale leven ook ja. dan weer op kan pakken zeg precies maar. want want op het ja. moment dat je natuurlijk helemaal uit jouw eigen leven wordt gehaald dan wordt het natuurlijk allemaal een beetje uh, ja, iedereen kan natuurlijk een soort clean worden... op het moment dat die soort weggestopt wordt in een bos... en, ja, en een soort, uh... niet wordt geconfronteerd met ja. de prikkels van alle dag. En, en daarom is, is ambulante verslavingszorg zo belangrijk op dit moment. Um, omdat ze gewoon zeggen, van, ga het eerst proberen in je eigen omgeving. Want dat is ook waar je mee moet omgaan, uh, om leren gaan. Een hele grote... Ik denk Aan de ene kant ben ik het het wel mee eens, maar aan de andere kant ook niet... Want ik denk dat heel veel mensen... ik gun het ze wat ik heb meegemaakt in die kliniek. In de eerste opname zowel als in de tweede opname. Ik heb in totaal één jaar en zes maanden heb ik afgekikt. Als je alles bij elkaar optelt. En ik geloof dat in die tijd dat dat mij zoveel inzichten heeft gegeven over mezelf. Want het is heel moeilijk. Weet je, heel veel mensen die, we leven in een externe wereld. Zoveel me mensen die, weet je, die, die, die, die zijn van buitenaf weet je, op de likes. Weet je, als je kijkt naar Facebook, Instagram... in de wereld waar we nu tegenwoordig leven. Ik geloof dat het heel lastig is voor mensen... vooral die problemen, depressies hebben... om een, het boek van zichzelf te lezen. Ik geloof dat mensen zeg maar, niet meer hun eigen boek lezen... van, van wie ben ik eigenlijk. Weet je? Want ze lezen gewoon van wat ze allemaal doen in het dagelijks leven... en wat er allemaal is gebeurd in hun leven. Maar ze gaan niet naar binnen kijken. Wat gebeurt er bij mij binnen? Weet je, en dat, ik geloof dat, dat pas dat je dat pas echt gaat doen op het moment dat je echt gewoon een hele maand gewoon met jezelf zit. En dat je jezelf moet staande houden in zo'n kliniek. En dat je dat je zo'n programma ingaat, dat je echt een discipline wordt bijgebracht ja. in zo'n manier waar ik heb gezeten. En ik geloof dat je dan echt van jezelf gaat denken. Want op een gegeven moment krijg je zoveel last van jezelf. En begin je zo te ergeren aan, aan, aan wat je allemaal hebt aangericht. En dan begin je echt in te zien wat er allemaal gebeurd is. Tenminste, dat begon bij mij zo. En als ik heel veel mensen om me heen zag. zag ik ook pas dat het na de zesde maand of na de vijfde maand. dat er een kwartje begon te vallen. Dat mensen echt begonnen in te zien voor zichzelf. van hey, weet je, er is echt wat waar we aan moeten veranderen. En dan kon je zoveel ontbijtjes en zoveel dingetjes en datjes. kon je met ze doen. En zoveel sessies met ze doen. Maar het komt gewoon met de tijd. Heel veel mensen die durven niet naar binnen te kijken. Nee. Uh, de, uh, Veronica, jij vertelde net... dat je eigenlijk die motivatie al had. Hè? Ja, dus dan, ja, dan ik uh, ja, ik denk dat dat ook het verschil is. En ik denk dat het klopt, hoor, wat Alvaro zegt. Dat... Um en dat zie je ook vaak, vaak juist bij jongeren dat het, dat het daarbij goed is om ze echt even uit hun hele omgeving te halen. Omdat ze natuurlijk veel minder weerbaar zijn om uh, te be, he, ze bezwijken eerder onder groepsdruk. En, uh, dus dat, dat, dat geloof ik echt. Uh, er is ook absoluut wat voor te zeggen hoor, klinische opname. Maar uh, ik denk dat voor de gemiddelde volwassenen dat dit wel echt een. een uh, dat ambulante zorg wel echt een eerste stap is om het ja. te gaan proberen. Omdat... Je redt het alleen met die intrinsieke motivatie. Het is wat Alvaro zegt. Eh, op een gegeven moment gaat dat kwartje vallen. Um, maar eigenlijk is het natuurlijk het allerbest... op het moment dat het kwartje is gevallen... en dat je dan aan de gang gaat. Ja, ja dan moet dat kwartje eigenlijk zelf al zonder ja. de zorg vallen. Ja. ja. Ik ga even naar een beller, want die is al een tijdje aan de telefoon. Ik weet uw naam niet. U uh, uh, zou uw verhaal willen doen, is mij verteld. Goeienacht. Ja, goeienacht uh, met Marcel. Uh. Dag Marcel. Ja, ik ben zelf ook op... Hi. Ik ben zelf ook uh, goed geslaagd uh, geweest aan uh, beat, steers en uh, kookslagen. Oké. Okay. En uh, ja, mijn ervaring is gewoon: als je zelf er vanaf wil, dan ben je al halverwege. En ja, ik heb op een gegeven moment een nieuwe stap gemaakt. Ik ben gaan verhuizen uh, naar een andere plaats. Oké. Okay. En van daaruit uh, heb ik besloten om uh, ook uh, ja, met alles te gaan stoppen. En hoe uh, kwam dat dan, dat u dat uh, besloot? Nou, uh, mijn zusje kwam op een gegeven moment een keer op een bezoek en die zei van nou, ga eens voor de spiegel staan, want je bent totaal jezelf niet meer. En ja, goed, op een gegeven moment uh, ben ik uh, echt serieus voor de spiegel gaan staan. Nou ja, inderdaad, dat is niet wie ik ben en het is ook niet wat ik wil. Uh, maar goed, uh, daar gaat een hele verschillende vandaan voor dat je eenmaal zover bent dat je op de floor door hebt en dan. Uh, Brand te gaan werken. Ik hoor wat uh, geluiden op de achtergrond. Ik weet niet uh, uh, of Turu. Te... Ja, ik ben, ik ben uh, chauffeur en ik ben nu op dit moment eigenlijk op het laadadres uh, vandaag. Ah, vandaar. Oké, okay, dat uh, ja. zal het uh, geluid uh, verklaren. Dan ja. weten we dat. Um, uh, uh, hoe is dat bij u gegaan, dat traject uh, daarna? Ja, maar goed, ik, uh, ik ben dus gaan verhuizen. Uh, ik heb uh, de kameraden waar ik toen mee omging, uh, heb ik niet gezegd dat ik ging verhuizen. En uh, ik dacht bij mezelf: ik ga eerst uh, mezelf werken. En wanneer ik uh, er zover mee ben, uh, kies ik de jongens uit waar ik mag mee contact wil hebben. En uh, zo uh, ben ik eigenlijk uh, aan, me, aan mezelf aan het werk gegaan. Oké, okay, oké. Okay. Nou, mooi om te horen. We hebben het uh, vannacht ook in het bijzonder een beetje over de, de, de naaste van verslaafden. U had het net over uw zus. Hoe reageerde zij? Uh, hoe ging zij om met het feit dat u verslaafd was? Ja, die vond het natuurlijk heel moeilijk. Uh, op een gegeven moment je gaat eerst zeggen van ja, ik ben niet verslaafd en uh, nee, dat is allemaal uh, flouwkul. Uh, op een gegeven moment heeft ze gewoon gezegd van nou ja, uh, ik geef je nu de kans om, om, uh, om je wat meer te gaan doen. En doe je daar niks mee, uh, ja dan, dan uh, trekt de hele, hele familie uh, de handen van ja. Dus uh, en de, ja, nou goed, daar uh, heb ik dus serieus ook dat mee gedaan. En ik heb nou nog een broer die is opgeslagen, en die is verslaafd aan de alcohol. Oké, okay, en wat dus, vindt u daar uh, dan van? Hoe gaat u daarmee om? Nou, dat vind ik wel heel erg moeilijk. Ik weet natuurlijk wat een verslaving uh, kan doen. Mm -hmm. uh, ik heb ook altijd gezegd, ja, uh, wij komen zelf ook niet uit een hele fijne gezin. Uh, ik heb altijd gezegd, nou ja, als ik een gezin mag krijgen... dan, dan breek ik de cirkel waar we uitkomen. Maar mijn broer die is alleen blijven hangen. En uh, ja, ik probeer hem nu te helpen om uh, daar vanaf te komen... Alleen het probleem is gewoon, uh, hij is op die leeftijd dat je uh, het zelf moet doen. Je mm -hmm. kunt hem al uh, opgeven voor een afgeluk, maar uh, hij zal het zelf ook voor moeten tekenen. Hè. Dus dat is een beetje het probleem. Ja, ja, precies. Hij moet zelf ook de motivatie hebben om dat te doen. Um, uh, uh, ja. Nou ja, want ja, dat is het enige wat u kan doen dan, hè? is hem dan um, aanraden om dat te doen. Doet u dat ook? Ja, zeker. Ja, ik heb al heel wat gesprekken gehad, want hij heeft ook een uh, dachter, die is er op een gegeven moment twee jaar is van hem laten worden En uh, die heeft dus op een gegeven moment ook uh, een paar brieven geschreven. Ja, nou, ik wil best wel contact, want dan zul je toch uh, iets met je alcoholverslaving moeten doen. Maar ja, goed, zoals heel veel verslagen zeggen, uh, van ja, ik ben niet verslaafd Kijk, hij ziet het probleem niet. En uh, ja, dat is een beetje een dingetje. Uh, hij zit wel een beetje op de wit om uh, ermee aan de werk te gaan, maar... Ja, daar komt die twijfel weer omhoog, hè? Een beetje ontkennen. Ja, ja, precies. Nou, ik hoop uh, voor hem en ook voor u dat het uh, kwartje zal vallen. Uh, en ik dank u heel erg voor de openheid. Ja, ik heb daar nog wel een vraag over. Oh, dat was. Uh, wie uh, misschien weet, uh, ik, ik zit zelf uh, met de vraag: van... Nou, kan ik, uh, ik wil eigenlijk meer, meer mensen kunnen helpen die ook verslaafd zijn eigenlijk. Alleen uh, mijn know is niet zo groot... Uh, dat ik niet weet uh, waar ik daarmee naartoe moet. Ik ga het woord geven aan Veronica Ries. Uh, nou ja, goed. Als je als ervaringsdeskundige wat wil doen in de verslavingszorg... dan kun je tegenwoordig een opleiding daarvoor volgen. Uh, dat zou je dan even moeten googlen. Uh, ik weet niet hoe de opleiding heet... maar het is dus een opleiding voor ervaringsdeskundigen... in de verslavingszorg. En uh, daar leer je ook meer over uh, de geestelijke gezondheidszorg... zodat je je ervaringsdeskundigheid ook goed onderbouwd kunt inzetten. Oké. Okay. Prima. Nou, dat is helemaal goed. Gaan we gaan, ik me zeker op stappen. Alvaro uh, heeft ook nog uh, uh, een antwoord. Jazeker. Ja, um, wat, wat ik zou... Uh, wat, ik, wat mijn vraag eigenlijk is van... hoe zou u eigenlijk die mensen willen helpen, die verslaafde mensen... of in welke zin zou u denken een steentje kunnen bijdragen... Ik denk dat... Uh, ja, ik, heb, ik heb ook verschillende jongens zien afleiden. Ik heb ook uh, uh, een kameraad verloren uh, door uh, de drugs. Ik ook. Sterk de uh, meneer daarvoor. Ja, ja dankjewel. Um, ja, en ik denk gewoon uh, door dat wat ik allemaal mee heb gemaakt in de omgeving... Uh, dat ik uh, ja, toch wel een steentje ook heel veel uh, verslaafd. Dus die zijn ook uh, mishandeld geweest in hun jeugd en zo... En af. Zeg maar. Nee, klopt meneer. En wat ik geloof is dat elk verhaal uniek is. En dat, u, dat we als verslaafde, dat we daarin, als ex verslaafden dat we daarin zeker een steentje kunnen, steentje kunnen bijdragen. En dat we elkaar in onze kracht kunnen zetten. En daarvoor heb ik een community opgericht, uh, uh, wat nog heel klein is. Maar wat ik wil gaan doen, en uh, ik weet niet of u bekend bent met YouTube. Bent u daar bekend mee? Ja, een beetje, ja. Nou, um, ik zou zeggen, ga naar mijn YouTube-kanaal en plaats een reactie, dan kan ik u vinden. En wat ik wil gaan doen dit jaar, is ik wil mensen in hun kracht zetten mensen, door middel van mijn vlogs. Ik wil mensen inspireren en daarin zou u een geweldig verhaal zijn. Als u mij kunt helpen daarmee, dan gaan we een mooi verhaal maken waarin we mensen kracht kunnen geven. He, samen, misschien kunnen we daar iets betekenen. Dus ik zou zeggen, doe een reactie en dergelijke en dan gaan we met elkaar in contact komen. Oké, okay, nou, ik ga daar uh, serieus over nadenken. Ik zeg niet direct ja, want ik ben wel iemand die... Uh, als ik eenmaal ja gezegd, dan doe ik ook ja. en dat wordt het niet. Dus ik moet er wel even over nadenken. Maar natuurlijk. Ja, de uitnodiging staat in ieder geval. Marcel, heel erg bedankt voor het bellen. Helemaal goed. Jawel. En uh, een fijne, fijne werkdag nog. Ja, dankjewel. Jullie dag. ook. Bedankt. Zo. Dit is De Nacht. Met Willem de Gelder. We praten hier nog steeds uh, in uh, Dit is de Nacht over uh, de naaste van verslaafden. Um, uh, Sander Bergsma, we hoorden jou al net even. Vader van Alvaro, die hier ook zit. Um, uh, daarnet hadden we het erover dat uh, Alvaro een afkeerkliniek heeft gezeten. Um, uh, uh, heeft u hem daar eigenlijk naartoe gestuurd? Of hoe, hoe zit dat? Nou ja... Wat ik ze pas al aangaf, uh, hè, je hebt op een gegeven moment maar gemaakt, er is hier geen plek meer voor je. Nee. Nou ja, en dat Wij dus, kunnen je niet meer helpen, is dat uh, het dan? Nou, daar, daar was ook geen ingang voor, alleen op dat moment niet, denk ik, tussen ons. Uh, nee, en, en je staat ook te dichtbij, om die, die emotie is te groot, denk ik, uh, onderling dan ook weer. Uh, dus uh, dat, wat dat betreft heb je die instanties je ook nodig. Mm -hmm. En ze uh, dan via VNN-leerwarden, uh, eerst met dagbehandeling... en dan daarna de opname in, uh, in Eelde geweest. Nou, en, daar, en, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Ook al, al is het, ja, hij is toen na de eerste stap... de eerste periode daar is het wel weer misgegaan. Maar hij is later wel weer tegen, ja, zichzelf weer, weer tegengekomen. En, daar, uh, en we hebben altijd klaargestaan weer voor hem. Ik heb hem op diverse manieren geholpen. Uh, en uh, we hebben nou uiteindelijk ook weer ja, gezegd: Ik kan je helpen. En toen zat hij ook financieel even, hij had zijn centen vergokt en al die dingen meer. We hebben samen alles op een rij gezet. Nou, en dan hebben we gezegd: ja, Ik kan je helpen. Maar het enige wat daar tegenover staat, is dat jij ook aan jezelf moet gaan werken. En dat heeft dan wel een tijdje, een half, uur, half jaar denk ik, geduurd. Maar toen heeft hij dus ook inderdaad, toen was hij ook zover... en heeft hij zich weer laten opnemen en, uh, voor de tweede keer in uh, Eelde. En uh, nou, op dit moment met een ja. heel mooi resultaat. Ja, en wat, wat, uh, als dat een eerste keer eigenlijk uh, mislukt... is misschien een beetje een zwaar woord... maar dat het niet helemaal goed is gegaan... Nee. Dat, dat, dan zakt het moet ook wel aan de schoenen, denk ik. Ja, uh, van een kant... Uh, een baalje natuurlijk van. Uh, en, en dan zei je: Ja, wat, wat kun je nog? Maar hij moet het zelf doen. En, en, dat, en dat is best wel lastig. En ik denk: Ja, als ik achteraf kijk, uh, ja, dan, uh, dan is het maar een oordeel misschien. Maar, maar het heeft wel zijn vrucht afgeworpen. Hij er, is eruit gekomen en, uh -huh. uh, en, en, en heeft zichzelf zelf gevonden, denk ik. Uh. Ja. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, want, want uh, uh, hoe uh, zag u zichzelf dan op dat moment als ouder? Dat lijkt me heel lastig. Je ziet je zoon eigenlijk afglijden. Ja, ja, ja hoe zie je jezelf? Het is iedere keer jezelf wel weer opbeuren. En uh, uh, uh, mijn vrouw en ik, uh, ja, dat was uh, samen sterk. Ja. Je hebt je dips, je hebt je downs. Uh, maar, maar iedere keer uh, sta je er weer voor hem. En dat, uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Die onverwachte liefde. Ja, het, wel, het, het lijkt me wel heel moeilijk op sommige momenten. Er zit er ook boosheid bij. Van, ja, hey, blijf maar dingen doen die niet goed zijn. Mm. Ja, je hebt irritatie, boosheid, irritatie. Maar je wilt het andere kant op hebben. Dus, uh, en dat, dat bereik je alleen als je met elkaar in contact blijft. En als je alles uh, hermetisch afsluit, dan heb je ook geen ingang meer... en dan heeft hij ook nergens meer om voor te vechten. Nee, nee, dat is nooit een optie geweest nee, om echt... Nee, uh, voor nee. ons niet. nee. nee. Maar op een gegeven moment wel gezegd... Uh, uh, bij ons is het misschien niet meer de juiste plek voor jou. Nou, dat, dat hebben we dus die eerste keer gezegd bij de eerste opname. Nou ja, later heeft hij dan terugval gehad. En uiteindelijk heeft hij toch weer, uh, nou ja, na een diep dal... Toch, denk ik, uh, wel weer opgepakt. En, uh, en heeft hij de keuze gemaakt om ze weer te laten helpen. En uh, hij is er nu ook heel mooi uitgekomen... En, uh, hij is nu uh, nou een aantal... Dik uh, twee, twee, twee jaar weer uh, uh, schoon. En, en, en Hij voelt zich heel anders. Hij, hij staat heel anders in het leven. Hij wil mensen weer helpen. Uh, de andere kant op ook. Uh, he, en dan, dan denk ik... Ja, dat is mooi wat hij toch bereikt heeft. Ja. Is dat dan ook een soort trots? Uh, tuurlijk. Ja. Mooi. Ik, voor je kinderen heb je alles over. Ja. Dus dat... Uh, en dan uh, ga je samen er niet een keer in. Ja. ja. En thuis ook. ja met Mijn vrouw ook. Dus uh, ja. Fantastisch. Ja, ik zie, ik zie jullie naar elkaar kijken. Het is echt vader, zoon, liefde. Het is prachtig. Ja. Ik heb er echt kippenvel van. Want Alvaro als ik naar jou kijk. Je ziet er fantastisch uit. Je ziet er uit als een hele fitte, frisse gozer. Dat is, het is ook wel echt een prestatie, <laughs> toch? Ja, ja. klopt. Klopt, maar ik ben ook niet van lifestyle coach geworden. Ja, ja, dat is waar natuurlijk. Weet je, nou, ik, sport, eh, ik sport iedere dag. Ik let heel erg op mijn voeding. Dus misschien komt het daardoor. Ah ja, dat zou kunnen. Ja, nou ja, het, het, het, en ik heb een heel het, leven uh, achter de rug gehad met heel veel dingen meegemaakt. En weet, je, als je, je kunt, als je, weet je, wat je niet, wat je niet kan, kan vermoorden, weet je, dat, dat maakt je sterker. Hè? Dat, zo is het. Ja. Zullen we. Ik, ik heb even behoefte aan een beetje een pauze. Het zijn extreme. Ja. Heftige verhalen. Laten we even naar wat muziek gaan luisteren. Praten we straks verder. Ook met u thuis. 0800-1121. kunt u blijven bellen. Dit zijn de Nits. Met JOS Days. We gaan uh, zo meteen verder praten over uh, het onderwerp. De, uh, over het onderwerp verslavingen. En ook uh, de naasten van verslaafden. Dat doen we allemaal na het nieuws van drie uur. Van de collega's van uh, de NOS. Nou, daarna zijn we dus terug.